Zeven uur, Renate Evers met het NOS-journaal. Een advocaat spant een kort geding aan te de, tegen de Nederlandse staat... omdat de Belastingdienst weigert de naam van een tipgever bekend te maken. De rechtbank bepaalde eerder deze maand... dat de fiscus die identiteit moet prijsgeven, maar dat is nog niet gebeurd. De anonieme tipgever gaf in 2009 in ruil voor geld een lijst aan de Belastingdienst. Met daarop de namen van honderden zwartspaarders. Ze hadden hun geld gestald in Luxemburg. De advocaat van enkele zwartspaarders zegt de naam van de tipgever nodig te hebben om aan te tonen dat die onbetrouwbaar is. In Syrië zijn een dag voor een referendum over een nieuwe grondwet opnieuw veel doden gevallen. Volgens westerse waarnemers kwamen bij het politieke geweld gisteren ongeveer 90 mensen om, onder wie zo'n 70 burgers. Vooral in de stad Homs werd opnieuw hevig gevochten tussen het leger van president Assad en zijn tegenstanders. Die hebben opgeroepen het referendum van vandaag te boycotten. Zo'n 15 miljoen Syriërs mogen stemmen over een nieuwe grondwet. Daarin staat onder meer dat ook andere partijen dan Assad's baatpartijen aan de verkiezingen mogen meedoen. Maar volgens de oppositie wordt de macht van Assad... door de nieuwe grondwet nauwelijks ingeperkt. In Pakistan hebben militairen het complex afgebroken... waar Osama Bin Laden werd gedood. Met twee bulldozers werd het gebouw van drie verdiepingen gesloopt. Journalisten en omwonenden mochten niet dichtbij komen of foto's maken. Amerikaanse Navy SEALs schoten de leider van Al-Qaeda in mei dood. Sindsdien stond het complex in Abbottabad onder toezicht van Pakistanse militairen. Vermoedelijk is het gesloopt om te voorkomen dat het een bedevaartsoord zou worden. In Senegal gaat de 85-jarige president Ouad vandaag op voor zijn derde termijn. Ruim 5 miljoen Senegalezen mogen stemmen bij de presidentsverkiezingen die een gewelddadige aanloop kenden. Betogers eisen dat Oat zich terugtrekt omdat de grondwet een derde termijn verbiedt. Maar volgens Oat en het gerechtshof gaat die regel voor hem niet op. Toen hij in 2000 aantrad was de wet namelijk nog anders. Bij protesten tegen de uitspraak van het hof zijn de afgelopen weken zeker zes doden gevallen in Senegal. Dat geldt als een van de stabielste landen van West-Afrika. Bij twee massale vechtpartijen tussen Nederlandse wintersporters in het Oostenrijkse Zielertaal zijn deze week gewonden gevallen. Dat meldde Oostenrijkse media. De eerste ruzie begon woensdagavond in een apres-ski-bar... en verplaatste zich naar een hotel. Twee groepen Nederlanders bekogelden elkaar met houten banken, flessen en stenen. Een dag later raakten zo'n dertig Nederlanders slaags in een bar enkele tientallen kilometers verderop. Er zouden daarbij zeker twee mensen zwaar gewond zijn geraakt. In totaal pakte de Oostenrijkse politie bij de twee vechtpartijen zeker vijf Nederlanders op. Bij een brand in een onderzoekscentrum op Antarctica zijn twee Braziliaanse militairen omgekomen. Er viel één licht gewonden. Ruim 40 militairen en wetenschappers zijn per helikopter naar Chili geëvacueerd. De brand ontstond in het stroomstation van de Braziliaanse basis. Volgens de Chileense minister van Defensie is het gebouw compleet verwoest. President Rousseff van Brazilië heeft al aangekondigd dat het onderzoekscentrum wordt herbouwd. Het gebouw stond er sinds 1984 voor onderzoek naar het Zuidpoolgebied. In Groot-Brittannië is de eerste editie van het boulevardblad The Sun on Sunday uitgebracht. De Nieuwe Zondagskrant is de opvolger van News of the World. Die krant werd in juli opgeheven vanwege een omvangrijk afluisterschandaal. Eigenaar en mediamagnaat Roop Murdoch was er gisteravond bij... toen de eerste editie van The Sun on Sunday werd gedrukt. Hij zei te hopen dat het de best bestgelegenste zondagskrant van Groot-Brittannië wordt. De komiek Adam Sandler heeft een record aantal nominaties in de wacht gesleept voor de Razzies, de jaarlijkse prijzen voor de slechtste filmprestaties. Voor zijn werk in drie films werd hij elf keer genomineerd. Zo was er weinig waardering voor de film Jack and Jill. Sandler speelt daarin beide titelrollen, zowel die van Jack als die van zijn tweelingzus Jill. Het vorige record van het meeste Resi-nominatie stond op naam van Eddie Murphy. Dat waren er vijf voor de film Norbit. De nominaties zijn bekendgemaakt een dag voor de verkiezing van de beste films van het jaar, de Oscars. In de Eredivisie staat de graafschap niet meer op de laatste plaats. De Doetinchemmers wonnen in Kerkrade met 2-0 van de Roda JC... en gingen op de ranglijst voorbij aan Excelsior. Onderin deed ook VVV-goede zaken... door thuis met 3-1 te winnen van Herakles. En ook in de onderste regionen... versloeg NAC in Breda ADO Den Haag met 4-0. En eveneens 4-0 werd het in Nijmegen bij NEC tegen FC Groningen. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het noorden en oosten lokaal regen. Het is ongeveer 3 graden, met hier en daar mist of nevel. Vanmiddag opklaring en zo'n 9 graden, morgen bewolkt en af en toe regen. Dit was het NOS Journaal. Lievert? Ja? Waar is dat geld voor de verbouwing gebleven? Hoezo? We zijn toch net lekker een week naar New York geweest?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 Het Diner, de bestseller van Herman Koch, wordt toneel. Wat vindt Herman Koch daar zelf van? En wat maakt het diner zo geschikt voor toneel? Actrice René Fokker weet er alles van. En het werk van kunstenaar Daan van Golden... is ongrijpbaar mysterieus en al 50 jaar van het allerhoogste niveau. U ziet het in Kunsthof TV vanavond, iets na 6 uur op Nederland 2. Donderdag 8 maart in muziekgebouw aan het ei. Asko Schoenberg met werk van de muzikale vrijdenker John Cage... Beluister deze avond ook de bruisende composities van Guus Janssen, Martijn Padding, Paul Thermos en Wilbert Bulsing. Asko Schoenberg in de donderdagavondserie Poms. Kijk op asco schoenbergnl Dit is Radio 1, EO. Dit is de Zondag. Het Anker. Goedemorgen, dames en heren. En wat mooi dat u luistert naar Dit is de Zondag. Het uh, programma op de vroege zondagochtend van de EO. waarbij wij altijd inspirerende mensen spreken. En dat is uh, een voorrecht om dat weer elke zondag mee te mogen maken. Tenminste, dat vind ik dan weer. Uh, heeft u wel eens het gevoel gehad dat toen u met werk, sport of muziek bezig was. u daar compleet in opging? Dat u alle tijd vergat dat het eigenlijk allemaal wel vanzelf leek te gaan. Het is een soort concentratie die je dan op dat moment hebt... en dat noemen we de Engelse flow. Je bent in flow, zeggen ze dan. En zulke momenten zijn zeldzaam, maar wel heel erg belangrijk... want je, bent, je, je voelt je helemaal, helemaal gelukkig. En mijn gasten van vandaag, dat is Marlies Ter Steggen... zij is uh, van huis uit psychologe... en zij heeft een boek geschreven, dat heb ik hier voor me liggen. dat heet Geef flow aan je leven. En uh, eigenlijk gaat het erover hoe wij ons elke dag zo grandioos kunnen voelen alsof we flow hebben. Marlies, welkom. Dank je wel, het, uh, het is vroeg. De dag is nog jong. Maar heb je al een, een flow-moment gehad vandaag? Nee. Nee? Nee, ik had uh, een beetje stress met, uh, met wegvinden. Want meestal loop ik hard op zondagmorgen... en dan ben ja. ik al helemaal om... Uh, Tien uur heb ik mijn grootste flow al binnen. Maar dat ja? doe ik misschien vanmiddag nog. Of ik En je over. grootste flow? Wat, wat, het moment van hardlopen. En door de duinen lopen. En de zee zien. En gewoon alleen op het strand zijn. Dat geeft mij altijd een enorm goed gevoel. Ja. Wat de dag van je er ook gebeurt. Dat stuk heb ik dan gewoon al binnen. Ja, ja. ja. En dat was ook het standaardmoment. Ik kan me voorstellen dat je een eerste moment hebt gehad. Dat je zei, nou dit gevoel, dit wil ik altijd hebben. Was dat ook op het strand? Nee, nee, nee, dat was niet zo. Ik heb uh, mijn eerste flow, dat was. Uh, vroeger tijdens het klimmen. Ik deed vroeger aan klimmen. Ja. En dan als ik dan zo bezig was in de bergen... dan had ik, voelde ik me heel gelukkig... en helemaal niet meer bewust van de tijd. En ik voelde me één met de omgeving. En ik wist eigenlijk niet wat dat was... pas later toen ik psychologie ging studeren. En toen kwam ik de theorieën van Maslow tegen. Abraham ja. Maslow. Toen ontdekte ik eigenlijk dat hij dat piekervaringen noemt. En dat het een bestaand iets is... wat heel veel mensen hebben met muziek, met sport... nou, met klimmen natuurlijk. Maar eigenlijk met alles waar je in opgaat. Waar je van houdt. Dus dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met, met dat gevoel. Maar ik moet zeggen, kinderen hebben dat gevoel al veel uh, intensiever en vaker. Dus je hebt het als kind altijd al gehad. Maar toen je dat toch was, het wel zo bijzonder dat je dacht: daar dan wil, ja. wil ik iets verder mee. Of was dat op dat moment nog niet zo? Um, ik wilde er voor mezelf wat verder mee. Dat in ieder geval. Maar toen ik Maslow ben gaan lezen later, he, via de studie kon je de humanistische psychologie gaan doen. Toen dacht ik wel, dit vind ik interessant. Dit is spannend. Want hier komen mensen eigenlijk boven zichzelf uit. Ze ja. komen in een andere level terecht. He. Het is iets wat hun normale leven ontstijgt. Maar als je nou... Want als je er echt over moet gaan nadenken. Van... Uh wanneer voelde ik me nou in flow? Als je dat ja. eigenlijk niet zo goed kan aanwijzen, ja. ben je ongelukkig? Als je nooit flow hebt, um, ja, dat denk ik wel. Mensen die, uh, die zich gelukkig voelen, daar is allemaal onderzoek naar gedaan... in de laatste jaren, die zijn regelmatig in flow. Echt een paar keer per week bijvoorbeeld. Maar de mensen die heel bewust leven en heel intensief alles ondergaan, zeg maar, contacten met anderen en in hun tuin werken. Die zijn soms wel een paar keer per dag in een lichtere vorm van flow, niet als piekervaring, maar wel in een soort van flow. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe iemand die zichzelf Sisik Steve noemt, hoeveel flow hij dan wel heeft. It's a long long way.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 Nobody's listening And it's a long, long way Cause we've been there before It's a long, long way And I've been there before Why do we make The same mistakes Year after year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 Trying to be no saint Shoot I ain't even Off and right But I'm still Here Fighting that good old fight. So the only thing I'll say Don't give up on your dreams Or they will Give up On you And it's a Long, long way a long, long way Hadn't been there before Thanks for taking time To listen to an old man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 It's a long, long way, cause I've been there before. And I don't think I'm going there no more. ja, die laatste zucht van C6 Steve. <laughs> dat is toch wel heel erg mooi. C6 Steve dus met It's a Long, Long Way. Uh, u luistert naar Dit is Zondag en ik heb als gast vandaag Marlies Ter Stegge. Zij is psycholoog, psychotherapeut zelfs van huis uit. Ze heeft behoorlijk wat stevige klussen achter de rug. Uh, maar op dit moment is zij flowcoach. En hij is ook een boek over geschreven. Dat heet Geef flow aan je leven. Ja, en wij moeten dat eerst maar nog eens even wat beter begrijpen. Flow aan je leven geven. Wat, uh, wat, wat, um, wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, we hadden het net over de staat van zijn. waarin je dus eigenlijk opgaat in een. Iets wat je heel fijn vindt en heel leuk vindt. Ja. En dat kan van alles zijn. Dat is voor iedereen natuurlijk verschillend. Maar is dat dan altijd op vakantiegevoel? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Het is ook niet echt zo'n hedonistisch uh, concept... van uh, lekker eten of lekker in de zon liggen. Het is eigenlijk dat je iets doet... wat je heel graag doet... waar je talenten heel erg goed voor kan inzetten... en wat heel erg bij je past. Dus soms komen wel mensen wel eens bij mij... en die zeggen, hoe kan ik nou, waardoor krijg ik nou flow? Maar dat kan ik natuurlijk niet zeggen... omdat het zo specifiek... Voor die persoon is. Het is voor iedereen wat anders. Ja, maar het, het is wel een. Be... Kan je nog iets van het gevoel zeggen? Je gaat je hart sneller, klopt. Oh, ja. of... Over het gevoel zelf, ja, daar kan ik wat van zeggen. Ik vind het voorbeeld van een klimmer heel goed of van een violist. Um, als je in flow bent, dan, dan ga je op in de taak die je zelf, of ding wat je zelf hebt gekozen, wat je heel leuk vindt. En um, je denkt intussen niet na over: goh, wat sta ik hier te doen? Of. Uh, wat vinden de anderen van mij? Dat vraag je, je niet eens af. Omdat je gewoon in je activiteit helemaal bezig bent. Nou, de tijd vliegt dan voorbij. Soms lijkt het wel of je een minuut bezig bent. En sommige mensen die denken dat ze dagen dat hebben gedaan. Ja. Dat is een heel grappig bijverschijnsel. Dus je bent echt de tijd vergeten. Ja, je, je, je wordt in beslag genomen zeg maar, door, je, door wat je aan het doen bent. En je werkt naar een bepaald doel toe. Dat is ook belangrijk. Mensen die in Flozen hebben vaak een bepaald doel, hè? een violist wil een stuk spelen, een klimmer wil een berg op. Maar het is niet zo dat je alleen voor dat doel gaat, want die hele weg naar dat doel toe is ook al lekker gewoon. Dat voelt ook al goed. Ja? Dat is het flowgevoel. Dus als je een, een, als je aan het repeteren bent, en aan het repeteren bent, ja. dan kan het ook, dan gaat het dus misschien wel 99 keer van de 100 keer niet ja. goed. Ja, dat is dan hoort dan ook bij. Je moet, het ook je moet daarvan houden. Je moet daarvan houden. Je moet, als je piano wil spelen, heb je natuurlijk de eerste, eerste maanden waarschijnlijk helemaal geen flow. Tenzij je dat beginstuk al hebt al, ja, besloten hebt dat je dat leuk gaat vinden. Daar moet je ergens van houden. Als je meteen naar je doel eh, wil, dan komt er een heel stuk waar je dan van baalt. En dan ben je niet in flow. Dan ben je niet in flow? Nee, dus je houdt van dat, van dat aanwezig zijn. Maar omdat je weet dat het er ooit in de toekomst aan zit ja, te komen. Ja, dat is je doel. Ja, en je geniet van die uitdagingen. Mensen die in flow zijn, die hebben vaak uh, kleine uh, doelen, of grote doelen... maar voor hun neus liggen de kleine doelen van wat ze op dat moment willen bereiken. En uh, omdat je steeds naar je, van de ene uitdaging naar de andere gaat... ontwikkel je jezelf daarin. Yeah. Dus je let, legt de lat steeds wat hoger en dat geeft een heel fijn gevoel. Want je ziet dat je je daardoor steeds beter in je taak uh, bekwaamt. Ja, of het kan zijn dat je nooit tevreden bent. Dat kan ook, dat kan ook. Dan word je in ieder geval wel beter, want de lat komt dan wel steeds hoger te liggen. Maar als je van het proces geniet, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. dat gaat om het genieten van, ja. de, van de weg. He? Nu ben je, ben je flowcoach. Ja. Wat, wat, wat, wat betekent dat dan precies? Ga je dat dan tegen die mensen zeggen? Ja, de mensen komen op mij af omdat ze mijn website hebben gezien... of een interview hebben gelezen. Of nu heel veel uh, dat boek hebben gelezen. En dan willen ze flow. En dan uh, komen ze vaak rechtstreeks met die vraag binnen. En dan probeer ik natuurlijk uh, in te schatten hoe ze in hun leven zitten. Ja. Maar soms merk ik dat ze daar heel erg ver van verwijderd zijn van flow. En dat ze eigenlijk nog gewoon een stuk psychotherapie nodig hebben. Mensen die... Um, ja, tegen burn-out aanzitten of he vaak helemaal niet gelukkig zijn in hun werk. Die hebben vaak het idee van flow als het, het heerlijkste waar ze wat ja. hen zou kunnen overkomen. En dan denken ze, ah, dat wil ik leren. Maar ze zitten niet voor niks in die positie waarin ze zitten. Ze voelen zich op dat moment helemaal niet gelukkig. En dan moet ik eerst uitzoeken waarom dat is. En vaak moet ik daar ook mee aan het werk gaan. En dan ben ik weer gewoon psychotherapeut. Maar dat is niet altijd hoor. Maar is flow dan de. de de vis de, de, die ze willen vangen... de wortel die voor de kar hangt... datgene wat, wat, wat ze... Ja, ik denk het wel... Uh, ik denk het wel. Ik, ik, uh, ik, ik heb nu een cliënt voor ogen bijvoorbeeld waar ik nu mee bezig ben. Een vrouw die uh, in een, uh, een juriste, die in een accountantskantoor werkt. En die houdt heel erg van haar werk. Maar in het bureau waar ze werkt moet ze ontzettend hard werken. En ja. uh, moet ze heel veel geld omzetten en heel veel declareren. En uh, heel veel klanten om de dag zien waardoor ze erg gestrest wordt. En helemaal geen leuke praatjes met een mensen kan aanknopen. Nee. En die is heel ver van haar flow afgedwaald. Zeg maar. Hè. Wat, wat ze eerst heerlijk vond om te doen, wordt gaandeweg gewoon eigenlijk een vervelend werk. Waar ze ook... wil haar eerste liefde voor haar werk weer terugvinden. Ja, dat is, was haar vraag. Ja, ja. En, en dan kan ik met haar nagaan, Dat ben ik dan ook aan doen. Waarom is, hoe is het zo gekomen? En waarom laat je je zo uh, opdrijven? En uh, er zijn er ook andere werkvormen waar jij meer tot je recht komt? Hè? Want iemand die in flow is, komt heel erg tot zijn of haar recht. Iemand is dan eigenlijk op ja. zijn best met zijn. Maar waar. zij had dus een hele specifie, specifieke vraag. Maar sta nou ja. dat ik als, als wildvreemde binnenkom. Ik heb dit boek gezien, Geef Flow ja. aan je Leven. En denk ik, nou, het best is wel, best wel bijna 250 pagina's. Ja. Uh, ik ga gewoon direct naar Marlieste Steg toe. En ik kom binnen. Ik zeg: Ik, ik wil flow. Ja, dan begin ik uh, te kijken um, waarom iemand geen flow heeft. En wat is er mislukt? Wat is er niet goed gegaan? Daar kom ik al vrij snel achter. <coughs> Misschien al in het eerste gesprek. En als ik uh, uh, kan inschatten dat iemand dat vanuit zichzelf wel snel kan krijgen... dan begin ik gewoon met een omtrekkende beweging om die persoon beter te leren kennen. Wat zijn de waarden van die persoon? Wat zijn zijn of haar talenten? Wat zijn ja. de inspiratiebronnen? Waar verlangt zo iemand naar? Maar hoe gaat dat dan? Wat, wat voor vragen stel je dan? Uh, ik heb in mijn boek vragenlijsten en uh, die heb ik uitgetest. Uh, die heb ik verzameld in de loop van de jaren. en Die heb ik uitgetest op mezelf en op, op mijn cliënt. En als ze goed werken, dan gebruik ik ze. Uh, ik, ik ga ze nou, natuurlijk maar wat niet voor allemaal... vraag is er dan? Nou, over inspiratiebronnen. Ik vraag aan de mensen. Um... Dus ik kom, maar, maar ik, gewoon, ik ben even de patiënt. Helemaal niet blanco. te lang, want dan gaat het maar. Ik kom, dan, blanco, ja? ik kom dan binnen en dan, dan, dan. Wat zou een vraag zijn die jij aan me zou stellen? Um, nou, op het allereerste keer dan zou ik vragen waar je naar verlangt. Wat, wil je, wat zou je graag willen? En daar gebruik ik een bepaald model voor. Een, een levenscirkel met bepaalde vakjes over segmenten, onderdelen van je leven. En dan ga ik met de mensen na hoe ze zich nu bevinden in dat onderdeel. Dat onderdeel is bijvoorbeeld uh, werk of uh, huwelijk en relatie of vrienden. Nou, hoe hoe zit je daar nu in? Hoe zou je jezelf als cijfer geven bij het onderwerpje je werk? Nou, Dan geef jij misschien een 5. En dan vraag ik waar zou je het liefst willen zitten. En dan zeg ik nou, ik wil wel op een 9 zitten. Ja. En wat ontbreekt er dan in het stuk tussen 5 en 9? Wat zou je in dat stuk nog willen doen? Maar dat kan ik natuurlijk niet in een uur doen met iemand. Dus ik maak daar uh, lijsten van en die geef ik aan ze mee. En die sturen ze vaak per e-mail aan mij terug. Voor maar de en, volgende keer. En dan krijg je een soort scorekaart voor je hele leven? Ja, met die, met die acht vakjes. Dat kun je je voorstellen. Zingeving zit erin. Uh, je woonplek. Uh, hoe je met je gezin omgaat. En dan krijg je van al die vakjes een totaalbeeld van hoe je jezelf ervaart. En wat je graag zou willen hebben. Maar stel nou dat ik zeg van nou, mijn werk dat geef ik een drie. Of uh, ja. luisteraars maakt zich geen zorgen. Uh, dat is niet het geval. Maar uh, stel dat ik daar ontzettend ontevreden in ben... dan zou dat misschien ook wel kunnen zijn. Omdat ik, op een, dat ik al heel lang geen vakantie heb gehad. Of omdat het heel moeilijk gaat in mijn huwelijk. Of, um, of, of dat er iemand in mijn omgeving ontzettend ziek is. Dat dat, dat, dat ja. de dingen zijn die meespelen. Maar dat ik dat ja. helemaal niet op zo'n scorekaart opschrijf. Nee. Um, als ze de scorekaart, uh, hoe je dat wil noemen... ik noem het altijd een levenssterkel. Als ze die aan mij laten zien... of ze hebben hem thuis rustig gedaan en doorgemaild... dan gaan we gewoon... natuurlijk bespreken. Ja. En dan gaan we het hele plaatje maken van, hé, hey, hoe komt dat? En was dat altijd al zo? En heb je een idee wat je daaraan zou kunnen doen? Dus ik ga dat hele plaatje met ze inkleuren. Ja. En dan weet ik wat mijn cliënt wil. Dat is heel belangrijk. De volgende stap is uh, dat ik uh, ga uitzoeken met ze of dat wat ze willen goed bij ze past. Hè? Past het bij hun waarde? Dus ik ga een waarde waardelijst met ze doornemen. Dat is wat je zeggen. belangrijk vindt. Ja, vind ik heel belangrijk, waarde op, Dat wordt vaak onderschat. Mensen die, uh, die vragen zich vaak helemaal niet af wat hun waarden zijn. En soms is het wat ze doen in hun dagelijks leven helemaal niet in verband met hun waarden. Dus en wat, dus, uh, wat gebeurt er dan als je iets aan het doen wat niet bij je waarden past? Nou, Ik denk dat dat heel slecht werkt. Ik denk dat je met veel energie de eerste tijd nog wel kan compenseren of kan volhouden. Maar daarna gaat het ergens aan je knagen. Iets voelt dan niet goed. Je voelt je dan toch een beetje niet jezelf, ontrouw aan jezelf. Iets vreekt iets zich dan. Je hebt dan een motivatieprobleem of zo? Of word je er ziek van? Ja, ik denk op den duur wel. Maar vooral dat er iets knaagt van binnen. Soms weten mensen het niet. Dan komen ze binnen en dan zeggen ze... Ik weet niet wat het is, voelt het voelt gewoon niet lekker. En dan, dan kom ik erachter en denk... Hey, natuurlijk, dat, dat kan ook ja. niet goed voelen als dat je waarde is. Bijvoorbeeld eerlijkheid kan een waarde zijn. En mensen moeten in hun werk dingen verkopen die ze, waar ze helemaal niet zo achter staan. dus waardeloos of, uh, vinden. Ja, bijvoorbeeld. Maar je moet iedere dag met dat blije gezicht... moet je dat toch vertellen. Dan gaat het na een tijdje aan je vreten. Ja. En, um, en soms komen mensen er op die vrij simpele manier achter... dat hun waarden heel anders zijn dan ze in het dagelijks leven... ten En ik, ben er vanuit, ik ga ervan uit dat je moet leven naar je waarden als basis. Ja. En, en, en naast waarde, dingen die bij je passen, wat zit er ja, nog meer? Ja, ik doe talenten, vind ik heel belangrijk. Heel veel mensen die weten eigenlijk helemaal niet wat voor een talenten ze hebben. En dat is zo, uh, zo verrassend. Uh, mensen kunnen soms helemaal niet benoemen wat voor een talenten ze hebben. Terwijl ik denk, als ik de mensen voor me zie, wat een, wat een geweldig iemand, of uh, wat een mooie mens. Maar dan nog zeggen ze hele kleine dingetjes. En dan ontdek je eigenlijk dat de mensen daar nog zelden over gedachten hebben. Of misschien wel gedachten hebben, maar niet hard op durven zeggen. Of het te aanmatigend vinden. Maar natuurlijk heeft iedereen talent of bijzondere ja. vermogens. En ik ga ervan uit dat je op je best bent of dat je het meest gelukkig bent als je die kan ja, vormgeven. Maar als ik dat zo hoor, we hebben het nu over waarde en talenten gehad. Ja. Dus dan zou je er bij je achter kunnen komen. dat je iets doet wat je niet belangrijk vindt. Ja. Of dat je iets doet waar je niet goed in bent. Zijn ja. er nog meer dingen? Um, nou, inspiratiebronnen vind ik heel belangrijk. Dus wat raakt je in het leven? Ja. Dat geeft vaak ook een heel leuke uh, inkijk in, in zo'n persoon. Uh, waarvan gaat je hart, uh, nou, wat je net zei, hè? meer kloppen? Waar word je blij van? Ja. Wat, wat in de samenleving vind je belangrijk om een steentje aan bij te dragen? Dus alles wat jou raakt en waar je, iets, waar je voor wilt gaan. Zeg maar. maar dat zijn best wel. Nou ja, goed. Het zou me ook niet moeten verbazen als je het hele leven inderdaad probeert in kaart te brengen. Maar uh, het zou dus echt komen van: ik doe iets wat ik niet belangrijk vind, waar ik geen inspiratie van krijg en, en waar ik ook eigenlijk niet goed in ben. Het ja. moet iets totaal anders. Maak je dat mee? Dat komt voor zeker, ja? zeker. Ja. Dat komt zeker voor. Uh, die Heb je mensen daar een kun je zeggen, bij? die zijn dan helemaal afgedreven van hun waarde zelf. Alles wat ze in huis hebben, dat wordt genegeerd. Ja. Daar hebben ze geen gehoor meer aangegeven. En uiteindelijk zitten ze op een plek die soms maatschappelijk best uh, belangrijk is. Ja. En uh, ze voldoen aan de verwachtingen die door hun omgeving gesteld worden. Maar zelf van binnen. Past het niet, klopt het niet. Heb je, ik vroeg me, ja. heb je, heb je daar een voorbeeld bij Zeker, mensen? zeker. Ik heb, uh, ik heb dat een paar keer meegemaakt. Dat mensen heel ongelukkig uh, uh, in hun werk zijn... en al helemaal in de fase van burn-out zijn. Ja. Wat deed deze uh, iemand dan? Zonder dat je het hele medisch beroepsschijf na deze week uh, te graag gooit. Maar... Deze man was iets hoogs in het bedrijfsleven. Had een hele hoge functie en deed dat helemaal niet slecht. Um, maar zijn hart ging heel, naar heel andere dingen uit. Naar, um, iets voor de natuur doen, iets bijdragen aan de wereld op een veel kleiner schaliger niveau, iets met duurzaamheid. Maar hij was in dat werk gerold omdat het gewoon een slimme man was. Hij was goed. Hij had ook een gezin, hij wilde veel verdienen. Maar daar lag zijn hart niet en hij moest de hele dag vergaderen. Hij hield niet van vergaderen. Ik vroeg hem. Uh, uh, om te turven, dat doe ik vaker bij cliënten. Proberen ze overdag een hele dag na te gaan... hoe je je voelt en wat je aan het doen bent. Nou, en dat had hij de hele dag gedaan. En toen ontdekten we dat hij eigenlijk de hele dag aan het vergaderen was... en aan het leiding geven. En wat vond hij het vervelendste wat er was? Leiding, uh, vergaderen. Ja. Maar dat... Dan zou je zeggen, ja, dat is uh, zo simpel. Dat had je toch wel zelf kunnen ontdekken. Maar opeens, als het zo expliciet daar staat, is het vaak voor de mensen toch een eye-opener. Ja. Dus ik doe de hele dag iets wat ik niet fijn vind. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar ja, het hoort er nou helemaal bij. Ik moet nu helemaal vergaten, ik probeer het zo ja. kort mogelijk te doen. Dat zou best kunnen, als het in goede verhouding is. He, stel dat je dat 40, 50 procent doet, dan kun je zeggen... nou, oké, okay, er zitten in iedere werk wel dingen die niet optimaal zijn. Dan moet je maar aan wennen als die balans maar goed is. Maar ja. als de balans zo is doorgeslagen... En het gekke is, als de mensen zich ongelukkig voelen... dan gaan ze vaak nog harder in dat werk door. Ja. Om te hopen dat het uiteindelijk sneller weer goed gaat. Dus dan raken ze nog verder van hunzelf af. Maar deze man is uiteindelijk... Hij, ja, wil hij is iets met natuur gaan doen? Ja, hij is uiteindelijk heel goed terechtgekomen. Ja, ik kan er verder niets uh, meer <laughs> over zeggen. Maar hij is toch in een heel ander soort werk terechtgekomen. En uiteindelijk toch ook minder betaald. Maar hij is wel veel gelukkiger ja? geworden. Ja, hij had, ook niet, uh, uh, hij had ook in zijn vorige week helemaal geen vrije tijd. Alle avonden ook werken en een enorme verantwoordelijkheid. En zijn gezin was daar ook blij mee? Dat hij wat dat meer vrije tijd had? Dat weet ik niet. Ja, hij is gaan hardlopen en hij ging weer met zijn kinderen doen. En uh, ik heb hem nog een keer teruggezien. Hij was heel anders van uiterlijk al. Hij straalde, hij was levendig geworden. Ja. Dus dat kan gebeuren, maar je hoeft niet altijd zo'n grootse ommezwaai te maken. Je kunt ook in jezelf natuurlijk uh, kleinere veranderingen... Ja, organiseren. Wat, wat moet ik dan aan denken? Nou, je kunt bijvoorbeeld, uh, nou, wat we net al bespraken, de verhouding uh, anders zetten. Dus de verhouding tussen, tussen uh, plus dingen en min dingen. Maar je kunt ook de betekenis van je werk anders gaan zien. En daar heb ik in mijn boek een leuk voorbeeld van gegeven. Uh, over een onderzoek wat uh, gedaan is onder schoonmakers. En dan kun je zeggen: ja, wat kan een schoonmaker nou uh, genieten van zijn werk? Maar uh, er waren schoonmakers die vonden hun werk in ziekenhuizen. Want het onderzoek ging onder yeah. ziekenhuizen heel erg belangrijk. Omdat ze zeiden: als ik een kamer heel mooi schoonmaak. dan uh, ziet het er fris uit. En dan uh, zullen de patiënten die moeten herstellen van een operatie. zich ook lekker fris en, en schoon voelen in die mooie kamer. En daardoor worden ze rustiger en. Zullen ze eerder genezen en draag ik op mijn manier heel erg belangrijk bij aan de wereld. Dus ze waren niet meer bezig met stofzuigen en dweilen? Dat deden ze even zo, maar ze hadden betekenis gegeven aan hun werk. En je kunt natuurlijk werk, wat misschien niet helemaal optimaal is, kun je natuurlijk ook zo vormgeven. Dat je de betekenis aangeeft dat je op jouw manier iets belangrijks bijdraagt aan de wereld. En dat vind ik ook heel mooi. En soms doe ik dat wel eens met mensen. Dan ga ik naar wat hun missie is. Dat vind ik heel erg belangrijk, dat mensen een missie uitzoeken. Yeah. En dan ontdekken ze een missie... die eigenlijk hetzelfde is wat ze eigenlijk al deden... maar dat was impliciet. En dan komen ze nu expliciet met hun missie. Ik ben hier om dat of dat te doen. En dan voelt dat heel anders. Dan zie je ze heel blij kijken en dan voelen ze zich opeens... Uh, ja... Iemand die iets heel goed doet. Terwijl ik denk, dat zat er toch altijd al in, dat deed je toch altijd al. Maar toch in zo'n zin waar je gewoon gewoon op uh, over kan praten. Dat geeft een heel fijn gevoel. Marlies, we wij gaan zo er eens uh, veel meer nog over horen. Want ja. uh, volgens mij word je daar zelf erg enthousiast van. Uh, maar het is inmiddels half acht, uh, net al geweest. En het is tijd voor een overzicht van nieuws, gelezen door Renate Evers. Radio 1 Het NOS-journaal. De Nederlandse staat wordt voor de rechter gedaagd... omdat de Belastingdienst weigert de naam van een tipgever bekend te maken. Die heeft de fiscus een namenlijst verkocht... van mensen met een geheime bankrekening in Luxemburg. De advocaat van enkele zwartspaarders wil de identiteit van de tipgever weten... om te kijken of die wel betrouwbaar is. In Syrië wordt vandaag een referendum gehouden voor een nieuwe grondwet. De oppositie heeft opgeroepen tot een boycott... omdat de macht van president Assad nauwelijks zou worden ingeperkt met de nieuwe wet... Gisteren vielen bij confrontaties tussen het leger en tegenstanders ongeveer 90 doden. In Oostenrijk zijn deze week zeker vijf Nederlanders opgepakt na twee grote vechtpartijen in Tirol. Op woensdag en donderdag bekogelden twee groepen Nederlanders elkaar met flessen en stenen. Twee mensen raakten zwaar gewond. En het complex in Pakistan waar Osama bin Laden zich schuil hield, is gesloopt. Het gebouw is met bulldozers afgebroken. Vermoedelijk wil Pakistan zo voorkomen dat het complex in Abbottabad een bedevaartsoord wordt. En tot zover het nieuws voor dit moment. Het weerbericht van weeronline. Op de meeste plekken is het bewolkt en lokaal valt tot motregen. De temperatuur ligt tussen 2 en 6 graden. Vanuit het noordwesten trekken in de loop van de ochtend opklaringen het land in. Het weerbeeld van vanmiddag lijkt sterk op dat van gisteren. De kustprovincies hebben vrij veel zon, maar het binnenland houdt last van wolkenvelden. De temperatuur varieert van 7 graden vlak aan zee tot 10 graden lokaal in het binnenland. En er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanavond valt de wind weg en kan er nevel of mist ontstaan. De temperatuur zakt vannacht naar 3 graden in het westen en tegen het vriespunt in het oosten. Morgen is de wind zuidwestelijk en neemt overdag toe tot matig bovenland en vrij krachtig aan zee. Er is veel bewolking en er valt soms wat lichte regen of motregen. De middagtemperatuur ligt morgen rond 9 graden. De rest van de week verloopt zeer zacht voor de tijd van het jaar met middagtemperaturen van 10 graden of nog iets meer. Het is overwegend droog, maar er is wel vrij veel bewolking. U luistert naar Dit is de Zondag, op Radio 1. Ja, goedemorgen, en als u net luistert, uh, of begint met luisteren naar Dit is de Zondag, omdat u zo om half acht een beetje aan het wakker worden bent. Uh, ik heb vandaag in de studio Marlies Sesteggen. Zij is van huis uit psycholoog en psychotherapeut, maar zij heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd op het begrip flow, stroom. Of ja, wat, moet ik? wat is eigenlijk een goede vertaling van flow? Uh, stroom. In de stroom zijn, dat geeft aan dat als je in die flow staat bent, dat alles dan moeiteloos lijkt. Dat gaat vanzelf. Dus alsof het je gaat meedrijft. Vanzelf. Je drijft ja. mee en uh, je geniet daarvan. Dat ja. is de flow. Ik vind skiën ook wel een mooi voorbeeld. Hè? Ja, maar, maar we luisteren nu net naar mensen die aan het skiën zijn geweest en daar een enorme bende van hebben gemaakt ja. in de rol. Dus ze blijven s'avonds kennelijk niet in de vrouw. Ja, nee, dat uh, gaat kennelijk niet altijd samen. Nee, De uh, stroom. We wij, wij, wij, wij hebben net voor, um, voor het hebben we gesproken over nou, wat, wat het ongeveer is... En, en, ja. en waarom je het ook niet zou kunnen hebben. Ja. Daar ben ik wel in geïnteresseerd. Want, uh, vanavond toevallig heeft VPRO op televisie een thema-uitzending over ontevredenheid. En mensen zijn best wel ontevreden in Nederland. We hebben een crisis en een, een, de politiek is een beetje moeizaam... Ja. En, en soms wat besluiteloos. En er is veel ontevredenheid. Wat, wat moeten we daarmee? Kunnen ja. we dan wel in flow zijn? Nou, De dingen die we net hebben besproken... zoals die, die waarden en die talenten en die inspiratiebronnen en, en je verlangens, dat zijn natuurlijk allemaal onderdelen die horen bij zelfkennis. En als je zelfkennis hebt, dan kun je jezelf aansturen... in de richting van de dingen die goed voor je zijn... omdat je dan inmiddels weet wat bij jou hoort. Ja. Mensen die ontevreden zijn, die doen dan duidelijk niet... Die zitten waarschijnlijk in een situatie waarin ze dingen doen... waarin ze niet opgaan, waarvan ze niet blij worden... waar ze niet van genieten, waar ze niet gelukkig van worden. Dat ja, kan je wel zeggen. En is dat dan veel... Aan... Kijk, het boek dat, dat wordt goed gelezen... en mensen verlangen naar, naar beter en meer en gelukkiger. Ja. Maar waarom, waarom zijn we zo ontevreden? Zijn we dan massaal de verkeerde dingen aan het doen in Nederland? Ik weet niet of iedereen zo, of veel mensen zo ontevreden zijn. Ik, ik, geloof, ik zag op de website van EPRO staan dat zo'n 65% zich zorgen maakt... over de richting waarin dit land zich naartoe beweegt. Ze voelen zich niet zo op hun gemak. Ja, waarschijnlijk omdat die vraag rechts, rechtstreeks daarop gericht is. Maar als je naar de gewone internationale onderzoeken kijkt... die op de Universiteit van Rotterdam gedaan worden door Ruud Veenhoven... dan zie je dat in ons land de mensen relatief gelukkig zijn. De gelukkigste vier landen van de wereld. Hè, met hmm. een paar landen in Scandinavië. Dus wij zijn over het geheel genomen best wel gelukkig. En het kan zijn als je mensen expliciet vraagt... ben je ontevreden? Ja, eigenlijk wel. Maar... De cijfers wijzen er niet op. Er zijn en dat, en dat is ja. dus, als ik goed luister, iets anders dan welvarend. Anders dan welvarend? Gelukkig zijn, dat is dus, want we zijn er ook een tamelijk rijk land. Ja. Het, het, het valt niet helemaal samen met dat we, dat we zo rijk zijn. Waarom we nee. het goed doen. Nee, nee merkwaardig is dat. Hè. Als een land uh, rijker wordt, hè, uh, dan worden de mensen niet gelukkiger. He, als een land een, een, een heel grote, hogere stand van wel, welstand heeft... Zeg maar, economisch beter gaat, dan worden mensen niet gelukkiger. Um, omdat we al een, natuurlijk een hele goede basis hebben voor ja. geluk. We zijn al relatief rijk. Hè? En we leven niet meer onder dictatuur, dus we zijn relatief gelukkig. Ja. Um, dus ik denk niet dat de mensen zo ongelukkig zijn. Hm. Maar en, waarom um, zijn ze dan toch zo op zoek naar, naar dit soort dingen? Naar waarom komen ze dan bij je? Omdat ze zich. Uh, ja, je kunt uh, verschillende redenen aangeven. Sommige mensen die weten dat ze ooit gelukkig zijn geweest als kind. Dus ze hebben een soort gevoel van. Uh, ik weet hoe het is om me heel fijn te voelen. En ik wil weer in die situatie terechtkomen. Want ik kan het. Ik weet het. En andere mensen die, die zeggen. Ik, uh, ik heb veel meer in me dan ik nu. Uh, um, uit, dan dat ik nu gebruik. Ja. Ik wil mezelf helemaal... Uh, tot mijn recht laten komen. En misschien moet ik daar hele andere dingen voor doen. En daar wil ik uh, me echt helemaal voor inzetten. Dat is een heel andere drijfveer. Dan wil je je optimaal ontplooien, zeg maar. Ja. En dan ben je al redelijk gelukkig... Um, Kijk, als ik met cliënten werk, dan komen ze vaak binnen op een niveau van min zes of zo, zeg maar. En ik probeer ze dus naar nul te krijgen. Maar de mensen die ik nu krijg, die zitten vaak al op nul en die willen naar plus negen. Die willen optimaal leven. Ja, dat is ook een eh, drijfveer. Dus ze zijn eigenlijk al wel tamelijk gelukkig. Ze hebben geen klachten. Ze, he ze, hebben, geen, ze hebben al ja. taart, maar ze willen er meer slagraam op. Ja, ze zijn gewoon afhankelijk neutraal, klachtenvrij, kun je zeggen. Ja. Maar, als ze bij je komen, dan ja. is dat dan zo, komen ze dan binnen van, nou het gaat helemaal goed met mij, maar nog niet goed genoeg. Ja, soms vind, wel. Maar ja. wat, wat vind je daar nou van? Je zou kunnen zeggen, ja. Ik zei even luisteren, daar ben ik geen psycholoog voor geworden. Ja, dat heb ook nog... wel eens. Ja, ja pas nog. Iemand die vond ik eigenlijk zo goed en die zei... ja, het kan misschien wat beter en ik zou meer zakelijk succes willen hebben. En, maar ik vond haar eigenlijk op alle fronten eigenlijk best goed. Ze praatte goed over zichzelf, ze had zelfkennis. Ik vond dat het lekker deed. Ik, ik zei, ik kan er eigenlijk niet veel meer van maken... Je doet de dingen die ik belangrijk vind, doe je goed. Ik zou je doelen wat scherper formuleren en komen over een paar maanden nog eens terug. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, maar waarom ben je dan zo ontevreden? Er is wel iets. Ja, daar kwam ik niet achter. Daar kwam ik niet achter. Ik kon bij haar niet iets vinden. Nee, nee. En ik had ook een idee dat ze, niet het idee dat het een, een façade was. Ik dacht, nee, het klopt wel. Um, ik zou zo doorgaan, het komt wel. Op, het, gewoon... het gevoel komt wel? Ja. Ja. Ja. gebeurt ook wel eens dat je mensen krijgt waar, waar, waar gewoon geen beweging in zit. Ja, maar ik heb zo'n uh, vertrouwen in mensen <laughs> dat het bijna niet voorkomt dat ik iemand uh, uh, niet in beweging krijg. Dat klinkt misschien wel heel aanmatigend. Maar ik voel me soms net een detective. En dan probeer ik langs alle kanten te kijken... waar een ingang is waar ik met iemand kan doen. En uiteindelijk lukt dat altijd wel. Maar soms duurt het gewoon wat langer. Maar bij zo'n vrouw die je dan net hebt gehad... ik dacht dat het een vrouw was... Die, waarvan je zegt, nou ja, ja, ik hoef er niet zo heel veel meer aan te doen. Die is toch ergens nog een beetje, een beetje ontevreden. Zou kan het ook zijn dat hij dat er nog achter moet gaan komen... dat hij echt hele andere ideeën heeft over wat geluk en tevredenheid is. En dan misschien nog wel iets heel erg raars over zichzelf te weten komt. Wat een grappige vraag is dat. Dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen. Maar het zou ook kunnen zijn dat ze een bevestiging van buiten af nodig had. Van ben ik op de goede weg? Ja. Soms doen wij bij mensen dat ook wel. En dan kun je zeggen, ja, dat klinkt allemaal heel goed. Ja. Dus, je, bent zelf, je bent zelf ook iets heel anders gaan doen, want ja. je was, was uh, psychotherapeut, Zeker nog. Je, je hebt volgens mij onderdakloos op straat zelfs gewerkt als psycholoog. Oh, wat grappig is dat. Uh, ja, ik heb uh, nou je ja, in, uh, ja, in, uh, in Rotterdam bij de psychiater, bij de, de psychiater, voor mijn stage psychiatrie heb ik met de uh, psychiater meegelopen. En rijdende kliniek zou Ja, met zo'n rijdende psychiater maandenlang. Dat was heel heftig. Ja, dat is heel lang geleden. Je bent nu iets heel anders gaan doen. Ja. Ik ben heel lang. Je krijgt daar uh, geen flow van? Ja, uiteindelijk. Uh, nou goed, laat ik het bij het begin beginnen. Ik, heb, ik ben natuurlijk psychotherapeut. En je leert dan vooral om bij mensen die er behoorlijk slecht aan toe zijn. Uh, hun klachten en hun stoornissen uh, ja, te verhelpen. Yeah. En dat is wat je, wat je uiteindelijk goed kan. En daar heb ik veel mensen mee mogen helpen. En ik had vooral een specialiteit van incest en seksueel geweld, slachtoffers. Ja. Dus daar heb ik echt honderden mensen van gehad. En die, die groep lag me ook heel goed. Ik kon er veel mee met die vrouwen en deden ook groepen daarmee. En uiteindelijk, na een aantal jaren, vond ik dat heel, geen fijn eh, onderwerp meer. En dat hebben meer mensen, hoor. Er zijn heel veel hulpverleners die beginnen heel enthousiast in een bepaalde doelgroep. Eh, maar je geeft best veel in dat vak. En je hoort ook hele nare dingen. Dat je na een tijdje toch iets anders wilt. En, en dat, is, ook... dat, dat is dan echt een slijtageslag die je levert nou, met zo'n moeilijk onderwerp? Ja, mijn, mijn methode was dat je uh, met mensen met zulke grote trauma's... dat je trauma doorwerkt. Dus dat je erin duikt en het levendig maakt. Ja. Uh, dus actualiseert. En dat je dan de emoties die eruit komen met ze bespreekt. Zodat ze het kunnen integreren. Ja. Dat betekent dat je eigenlijk de hele dag bezig bent met hele nare verhalen. Zeker met de cliëntelen die ik had. Gewoon hele zware, heftige, vreselijke dingen. Die je ook nog heel erg moest uh, visualiseren. Om ze goed tot, het, uh, tot, het, uh, tot emotie te brengen. En uh, na een aantal jaren dacht ik... Uh, dit, dit dat Vind ik niet meer leuk. Hoewel het toch goed ging. Dat is heel raar. En dat is ook heel verleidelijk. En dat zie ik ook bij sommige kinderen. Maar vond je het toch nog de moeite waard? Voor mezelf? Nou ja, daar hebben we het over. Van wat vind ik de moeite waard? Ik kan me voorstellen. Ja, het was dat je... absoluut de moeite waard. Want ik hielp mensen. En ze werden er beter van. En het ging goed. Het was ook heel moeilijk om eruit te stappen. Maar dat heb ik ook in mijn boek geschreven. Dat het soms heel verleidelijk is om in iets te blijven zitten waar je goed bent. Terwijl je hart soms naar iets anders kan gaan. Ik wou ook wel eens plezier hebben of uh, yeah. iemand zien groeien... of iemand zien genieten. mijn na een aantal... Uh, nou, het heeft toch heel lang geduurd, hoor. Ik was al een end over de veertig toen ik toch een, een, een andere richting koos. Maar uh, zie je zelf nog eens een hele andere kant op gaan? Ik denk dat dit, ja. Maar dat is wel weer nog een, een stap verder. Dat gaat richting, uh, uh, richting die flow. Uh, waar ik geïnteresseerd in ben, is de... Uh, ja, noem het het transcendente zijn staat, zeg maar. Hè? Uh, als mensen in flow zijn, dan uh, praten ze vaak alsof ze door iets gestuurd worden... of dat ze een voertuig zijn. En dat hoor je van muzici, die zeggen... ik was op het podium en er gebeurde zoveel met me. Ik, ik, ik was het gewoon bijna zelf niet. En, en ik dacht, goh, wat gebeurt hier? En uh, nou, dat zegt bijvoorbeeld de violist Vengerov, of Lang Lang zegt dat... of onze eigen dirigent Jaap van Zweden. Ja. Die zegt, ik was gewoon in een andere, andere staat... En dat, en dat wil je begrijpen. Dat vind ik zo fantastisch. Ik denk, wat is dit? Ik wil weten hoe dat werkt. Maar ben je dan, dus het is meer de, je bent meer het pad van nieuwsgierigheid opgegaan. Ja, ja. Maar dat ben ik altijd al geweest. Ook met mijn... Uh, met mijn uh, getraumatiseerde vrouwen. Ik, wil, ik ben altijd nieuwsgierig van hoe zit het in iemands hoofd? En hoe kan iemand ermee omgaan? En dat kan natuurlijk, uh, die nieuwsgierigheid kan naar alle kanten opgaan. Ja. Eerst was mijn nieuwsgierigheid naar de werking van hun geest. Hè? Maar nu gaat mijn nieuwsgierigheid naar de werking van de geesten... die in zo'n creatieve flow staat ja. zijn. Maar mijn drijfveer is eigenlijk altijd dezelfde gebleven. Hoe zit het in de kop van die mensen? Creatieve mensen, dat zijn bijzondere mensen. En wij hebben als um, programma dit zondag een, een bijzondere stal met uh, dichters. Oh. En zij maken voor onze gasten speciaal een gedicht. En we gaan eens luisteren wat onze Dichter bij de Zondag voor jou heeft geschreven. Zo. Dichter bij de Zondag. Flow. Wie weet niet, de tijd vliegt als je pret hebt. Maar hoe drijf je nog mee in zalige stromen... als dat later van de kinderdromen in alledaagse slommer is weggeëpt? Voor een beetje geluk moet er een doel zijn. Neem eens een berg. Tracht de top te bereiken. Misschien zal dat tamelijk zinloos lijken. Een pad van moeite, afzien en pijn. Alsof de wereld beneden niet bestaat... Eerst zul je klimmen moeten leren. Vallen, opstaan en steeds opnieuw proberen. Tot de dag dat je eindelijk gaat. Stap voor stap, langzaam naar omhoog. En even langzaam begint te vervagen dat er een berg was. Een eilwel welbehagen. Hoe licht opeens het bewustzijn boog. En boven het zweet weggedept, maar al daarvoor op bestemming aangekomen... Zie je het dal aan je voeten stromen. En weet je, de tijd vliegt als je pret hebt. Prachtig. Ja? ja vond je het mooi? Prachtig, ja. Wat, wat, wat vond je zo mooi? Het, het begin al heel mooi, de kinderogen. Dat ja. is natuurlijk zo. Kinderen zijn heel vaak in flow, die genieten vaak heel intens. Dus iedereen weet wat het gevoel is. Maar dan natuurlijk die metafoor van de berg. Of de berg feitelijk, wat ik zo vaak heb meegemaakt ergens. Zelf als bergbeklimmer. Maar het is natuurlijk ook de metafoor van het leven. Je bent op weg naar een bepaald doel en je moet er behoorlijk voor afzien. En onderweg ben je lekker bezig. En dan boven dan kijk je terug en denk je: wauw, dat staat als een huis. Ja, mooi. De dichter was Paul Borg. Goh. Dus ook voor de luisteraars, maar ook voor jou: het gedicht is na te lezen op onze website. EO.nl station Dit is de zondag. Wij gaan luisteren naar muziek. Dat was Lee Nash. Come ye thankful people come. Ik gok dat dat een oud gezang is. wat zij op een bijzonder mooie manier opnieuw heeft ingezongen. Lee Nash. Uh, ik zit nog steeds in studio met Marlies Ter Stegge. Zij is psychologe. en heeft uh, gewerkt. zoals je net vertelde. met mensen die zwaar getraumatiseerd zijn. en vele ellende in hun leven meegemaakt. En toen kwam er iets anders. want nu ben je gaan richten op flow. Mensen die eigenlijk komen nou, best wel. En dat is tevreden zouden mogen zijn over leven, maar in ieder geval geen problemen hebben, maar die, die op zoek zijn naar hetgene wat ze drijft, wat ze inspireert. Als je, en dat heb je zelf volgens mij me ook meegemaakt. Het, het leven, we hadden het net over een bergbekrim, maar het leven is niet altijd makkelijk. Je, je krijgt te maken ja. met, met moeilijke dingen. Uh -huh. Jij hebt zelf ook moeilijke dingen meegemaakt in uh -huh. je leven. Uh -huh. Hoe kan je daar iets over vertellen? Um... Nou, ik heb, het, ik heb het. Dat kan ik wel vertellen, want ik heb het ook in mijn boek geschreven. Ja. En ik heb het expres beschreven. Om, te, om dat stuk ook te laten zien. dat je kunt kiezen voor het, het goede, zeg maar. Um, ik heb zelf kanker gehad en uh, ben geopereerd. En toen ik in het ziekenhuis lag, toen. Um, toen dacht ik, oh wat een ellende. En nu gaat mijn leven er heel ja. naar uitzien. Uh, wat, uh, wat, wat, gaat mij te, wat gaat me gebeuren? Wat vreselijk. Maar toen was ik al bezig met die positieve psychologie waar die flow een onderdeel van is. En toen had ik eigenlijk net een boek gelezen met allemaal uh, gedragingen van wat je gelukkig maakt. Ja. En daar is al heel veel over geschreven en heel veel onderzoek naar gedaan. En een van de dingen is dat je uh, je dankbaar uh, kunt voelen over wat wel goed is. Dus dat is een heel andere manier van kijken. Veel mensen kijken kritisch naar wat niet goed is en waar ze van balen. Ja. Maar je kunt ook kijken naar wat al wel goed is en waar je, waar je blij van mag zijn. En maar ik kan me voorstellen dat dat er nog wel een uitdaging is. Je bent een jonge vrouw, je hebt een, uh, een carrière waar je heel veel mensen helpt... en geweldig werk aan het doen bent. Nou, het is niet zo lichens. lang geleden. Ik ben helemaal niet jong, maar het was niet zo lang geleden. En, maar, um... Dat zou ik nooit zeggen. <laughs> maar goed, <laughs> dat is zij. Die. Maar... Uh, um... Uh, dit, dit was echt een keuze. Toen ik in. Ik weet nog precies hoe ik in dat ziekenhuisbed lag. Toen dacht ik: ik kan nu wel. Uh zielig gaan doen, maar ik kan ook uh, toepassen, wat ik net uit die positieve psychologie heb geleerd, dat mensen die een dankbaarheidsschrift gaan invullen over wat, wat ze, ze, ze dankbaar maakt, dat je dan ja. veel gelukkiger bent. Er is gewoon onderzoek naar gedaan. Dus ik ben gewoon met dat dankbaarheidsschrift begonnen. Van dankbaar dat, ik, uh, dat de operatie geslaagd is, dat het ding weg is, um, dat ik gewoon nog licht. dat ik heel veel mensen op bezoek krijg, dat het personeel van het ziekenhuis heel aardig was. En nou, Dat geeft een heel andere richting aan. Je kijkt dan anders naar de wereld. Ben je zelfs nog hele... bezig met mijn met iets als flow? Uh, niet echt met flow, maar wel met een, uh, een, een voorbereidende actie van kijk naar de plussen. En dat is een keuze en dat is voor mij misschien wel de belangrijkste boodschap uit het boek. Je kunt in die zin kiezen wat je gelukkig maakt. De, ik, kan ook, ik kan ook kiezen voor, uh, voor ongelukkig zijn omdat ik het zo slecht heb getroffen. Maar die keuze heb ik niet gemaakt en die keuze kan natuurlijk iedereen hm. maken. Dus je zegt, nou maar goed, je zegt van, ik lig in het ziekenhuis, ik heb kanker. Ja, had hij? Had hij? Had, had. Had, ik, had, ik had kanker. Ja. Uh, dat is 9 van de 10 keer, dat spin me niet vast op de stati statistiek, maar dat is geen garantie voor een mooie afloop. Dat zou zelfs heel verdrietig kunnen zijn. Ja. En dan kies je er toch voor om gelukkig te zijn. Op dat moment wel, ja. Maar ik kan voorstellen dat mensen zeggen, ja, maar waar haal je die kracht vandaan om dan, om dan die keus te maken? Want. Je krijgt nogal een knal voor je hoofd. Ja, het is toch eigenlijk wel gelukt. Ik vond het ook eigenlijk wel meevallen. Ik was ook wel blij mee dat, dat het lukte. Maar ik had ook geen keuze. Want ik weet uit onderzoek natuurlijk... Dat je mensen geen keuze? Die... Nee, ik weet dat mensen die... Ik weet te veel van het onderzoek. Ik weet dat mensen die ongelukkig zijn, dan wordt hun lichaam ook ongelukkig. Mensen die ongelukkig zijn, hebben veel meer ziektes. Hun immuunsysteem neemt af. Ze worden eerder verkouden. Ze hebben allerlei andere vreemde dingen, mentaal ook, waardoor ze nog ongelukkiger worden. Dus als je in die hele visueuze cirkel ingrijpt... hoe dan ook, weliswaar kunstmatig... door een dankbaarheidsschrift te starten... dan doe je toch wel iets... waardoor die cirkel niet een negatieve spiraal hoeft te worden. Maar jij zegt nu van... je zegt een beetje weliswaar kunstmatig... met, met een, een licht, lichte sceptisch bewijs van spreken ja? al mee... Ja? Uh, heb je dan het idee dat je zelf voor de gek aan het houden bent? Nou, ik doe dat dankbaarheidsschrift ook wel eens bij mijn cursisten. En die zeggen dan, hè, wat, uh, wat een truc eigenlijk, waarom moet ik dat doen? Uh, maar ik denk, doe dat nou maar, want dan word je een beetje gedwongen... om naar de plussen te kijken, want je wilt ja. tenslotte iets opschrijven. Dus als ik daar lig en ik kan me heel moeilijk bewegen... en ik heb een apart schriftje laten komen en ik, ik, ik probeer dat in te schrijven... dan heeft het wel iets van, nou, uh, wat ben je nou mee bezig? Maar omdat ik weet dat het goed is... He, dat is het sceptische. Dus je, doe ik het toch gewoon. Maar bij spreken met, met, met een van waarmee je medicijnen inneemt... ga je dan maar een Een dankbaarheids ja. eh, dank, ja. Dankbaarheidsschrift, zo. Ja, en het heeft gewerkt. Ja, het, het heeft, echt, heeft gewerkt. echt gewerkt. En ik weet ook uit onderzoek dat het werkt. He, ik, ik weet die onderzoek uit de positieve Maar waarom, waarom, waarom, niet, waarom zitten we nu op alle kankerafdelingen... in alle ziekenhuizen dan mensen schriftjes in te laten vullen? Moeten we, zouden ze dat niet moeten doen dan? Ik denk dat er al veel van dat soort dingen gebeuren. Ja? ja zeker. zeker. Er gebeuren al heel veel dingen die we eigenlijk nog niet weten. Maar um, met patiënten. Die positieve psychologie bestaat nog niet zo lang. Zeg maar vanaf 2000. Maar al deze dingen die onderzocht zijn... is hier geleidelijk aan in de wereld uh, ja, naar ja. binnen druppelen... en gebruik, uh, gebruikt worden. En dit is ook gewoon zo'n ding. Ja. He, dat hoort bij uh, mensen vergeven. En er hoort bij optimistisch zijn. En er hoort bij uh, uh, meditatief bezig zijn. Dat mindfulness. reflecteren op hoe je je voelt. Ja. Dus er zijn allemaal dingen die zijn al lang onderzocht. Dat ze mensen gelukkiger maken. Dat is gewoon al uh, in zoveel ja. vormen bevestigd. Dus het is heel handig als je weet dat je dat nodig hebt, dat je dat gewoon gebruikt. En daarom heb ik het je ook maar beschreven. Ik dacht, dan kan iedereen daarvoor kiezen wat ze <laughs> ja. leuk vinden. Wat, wat, ja. wat, wat, wat, mensen hebben nu misschien een uur geluisterd en denken... nou, ik, ik wil toch wat meer flow in mijn leven. Wat, wat is ja. nou, eh, ook als ik straks naar huis ga in de auto... wat is het eerste wat ik moet doen? Um, de, belangrijkste, of de handigste ingang is misschien bij jezelf observeren... wat je blij maakt. Wat zijn dat voor dingen... Dus gewoon kijken. En opschrijven is natuurlijk altijd handig aan het eind van de dag. Maar dan, zet ik, dan heb ik een lekker stukje muziek op staan. En dan, uh, dan denk ik, nou, deze muziek maakt me blij. Nou, dan zou ik me afvragen, waarom maakt hij me blij? Wat voor een gevoel geeft hij aan mij? Wat is dat wat mij blij maakt? Je gaat het een beetje analyseren. En als je weet wat je blij maakt en welke mensen je blij maken... en welke landschappen je een goed gevoel geven... dan kun je die gaan opzoeken. En dan kun je daarvoor gaan kiezen dan worden alle dingen die je, die je doet, of waar je bent, of wat je onderneemt... worden dan een keuze. Dus je bent dan niet echt meer ergens toevallig, maar je hebt een keuze gemaakt. Is dat, is dat eigenlijk hetgene wat, wat de rode draad is in het hele verhaal? Ja. Ja? Ja, ik vind het wel. Dus de ondertitel... Eh, die, ja, die staat hier Gelukkig worden doe je zelf. Doe je zelf. En dat is natuurlijk de bedoeling. Dat je steeds gaat kiezen voor wat bij jou hoort en waar je blij van wordt. Wat je een levendiger gevoel geeft. Ja. Dus je gaat anders leven... Je denkt, nou, daar heb ik geen zin in. Dat hoort niet bij mij. Ik ga dat spoor volgen. En dat is best moeilijk. Want soms moet je daarvoor dingen doen... die helemaal niet gewoon zijn in de omgeving waar je werkt... of andere mensen vinden het raar. Maar het is toch wel fijn dat jij daarvoor gekozen hebt. Want het geeft jou een, een belangrijk gevoel van een zinvol gevoel. Of je hebt het idee dat je daarmee iets bijdraagt. Ja. Dus dat is eigenlijk het spoor. Is dat een antwoord op je vraag? Ik denk het wel. nou volgens mij, Ik denk het wel. Kiezen. Een keuze maken. En... Wat... Het uur is alweer bijna voorbij, dat gaat hard. Uh, we hebben een uur gesproken over in flow komen en die keuzes maken. Wij sluiten het af met de ideale zondag van onze gast. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jouw ideale zondag eruit ziet. Je hebt het in het gastboek opgeschreven, je mag het voorlezen. Maar misschien dat je het oh. zo uit de losse pols kan uh, Ja, ik heb, uh, ik heb verteld dat ik op opgeschreven dat ik altijd met hardlopen begin. Nou, dat zou je niet verbazen. Ik woon vaak bij de zee, dus ik begin met rennen s Altijd nog voordat de mensen op zijn... En dan heb ik het stand nog helemaal voor mezelf. Het is echt heerlijk. En dan probeer ik altijd het programma Boeken van Wim Brands te volgen. Dat vind ik een heel fijn programma. Ja. Omdat hij ook hè, de rust neemt om met mensen te praten. En uh, de tips die hij geeft, die volg ik vaak blindelings. denk ik, oh, ik ga het vanmiddag al kopen. Ja. En... Uh, Smiddels hangt van een beetje van het weer af. Ik ga graag de natuur in. Ik ben heel graag buiten. Ik fotografeer ook veel. Uh, ik ga fietsen of wandelen. En mijn kinderen komen vaak in de, in de loop van de dag bij mij. Ook eten ze bij mij. En uh, dat vind ik heerlijk. Dus dan zorg ik dat ik lekker eten heb. Of ik ga met hen wandelen of fietsen. En dan uh, sluit ik samen met hen de zondag af. Dat, is een, uh, dat klinkt als een, een, volle, een volle slag met veel keuzes. Wilt u uh, dit nalezen, wilt u zien wat ze in het gastboek... Marlies de Stegen van Gastboek heeft geschreven... dan kunt u terecht op de website eo.nl slash ditisdezondag. de zondag. je dankjewel. Uh, dankjewel. Na ja. ons uh, hebben wij de vroege vogels. Menno, wat vliegt er deze week weer bij jullie rond? Nou, onder andere de grutto's komen eraan. Er zijn ja. al wel wat in Nederland gesignaleerd. Maar de grote groete, groepen grutto's die uh, komen eraan. En verder aandacht voor uh, de grote conferentie in Rio. Rio plus 20. Die gaat over onze wereld. Hoe we dat achterlaten. Wat we nemen moeten. Hoor je allemaal zo direct na achten. Wapenindustrie? Kolencentrales? Kinderarbeid? Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld?